Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de schietpartij in Las Vegas zijn meer dan 20 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Bezoekers van een concert werden vanuit een hotelkamer op de 32 e verdieping beschoten met een automatisch wapen. De dader is door de politie gedood. Het is een inwoner van Las Vegas, maar de politie wil zijn identiteit nog niet vrijgeven. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie denkt niet dat hij lid was van een militante organisatie... Er wordt nog gezocht naar een handlanger en naar twee auto's. De Nobelprijs voor de geneeskunde is voor drie Amerikanen die slaaponderzoek deden. Ze ontdekten hoe proteïnen invloed hebben op de biologische klok van mensen, dieren en planten. De drie moeten een geldbedrag van bijna 1 miljoen euro met elkaar delen en krijgen een medaille. Postzegels worden volgend jaar weer duurder. Voor een binnenlandse brief gaat het tarief met 5 cent omhoog naar 83 cent. Postzegels voor het buitenland worden 7 cent duurder en gaan 1,40 euro kosten. PostNL zegt dat de stijging nodig is om kosten dekkend te blijven. Er worden steeds minder brieven en kaarten verstuurd. Leen Bakker hoeft de hoogslapers, die het per ongeluk heel goedkoop aanbood via de website, niet te leveren, heeft de rechter bepaald. De hoogslaper kost eigenlijk 319 euro, maar stond deze zomer even voor 24,95 op de site. Zo'n 47.000 mensen bestelden het bed, maar Leen Bakker weigerde het voor die prijs te leveren. Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal heeft last van een stroomstoring. Inmiddels is de storing voorbij en rijden er weer wat treinen. Wanneer ze weer volgens de dienstregeling rijden is nog niet bekend. Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met vertraging. Het weer, af en toe zon, soms wat regen. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen in het hele land wat buien, ook ruimte voor de zon. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik heb al aangedaan, en uh, ik denk, uh, ik kom met een spatregen regen hier naartoe, maar dat viel me weer alles mee. Heb je is... droog gehouden, jongen? Ik heb je droog gehouden, ja, uh, ja, De voorspellingen waren anders. Hè? Is dat ja. zo? Ja, hm. de voorspellingen waren heel anders. Luisteraars, allemaal een smakelijke lunch toegewenst namens Dolly en mijzelf. Hè? En we gaan natuurlijk weer heerlijke muziek voor u draaien. Wat gaan we nog meer doen, Dolly? Uh, nou, buiten omdat we muziek gaan draaien hebben we um, om half één en half 2 het regionale nieuws met aansluitend het weerbericht en het liedje van de Sidekick. Dan om kwart over één hebben we een gesprek, hoop ik, met Joop van Hesse, Als hij in de gelegenheid is om ons te woord te staan. Hij heeft het met me een beloofd. Uh, kijk huh? eens aan, ja. dus dan moet het goed komen. En uh, dan gaan we even met hem doornemen. Of hij gaat ons vertellen wat er allemaal het afgelopen weekend zo in Zandvoort is gebeurd. En heeft plaatsgevonden. En uh, waarom en waarom niet. En zo, zo ja, hoe het was. En um, tussendoor hebben we natuurlijk onze rubriek Artiest in het Licht. En uh, nou, dat waren er alweer wat. De artiesten in het licht, dat uh, zijn artiesten die dan wel jarig of uh, overleden zijn vandaag op de 2e oktober. En uh, dat gaan we zo'n beetje door het programma heen breien, denk ik. En uh, om kwart over twaalf natuurlijk ook, die vergat ik bijna, onze 3 in 1. Ja. ja, die moet ik ook nog even bij elkaar scharrelen. Aha, ja. Ja, ja. kijk. Dus ja, maar ik wist het nog hoor, ik wist het nog. Ja, ja maar ja. is misschien ook leuk een oproep aan de luisteraars. En, mocht u nou zeggen van nou, uh, zo'n 3 in 1 vind ik wel leuk... want ik zou graag drie nummers van die band of die zanger, zangeres willen horen of die artiest, of uh, u zegt over dat onderwerp... zou ik wel drie plaatjes willen horen. Nou, kan altijd, hè? Neem even contact met ons op via Facebook... of bel ons even op op 5730393. En dan komt het allemaal voor elkander. Ja, als het over de liefde gaat, is het makkelijk, bedoel Want de meeste liedjes gaan over de liefde, hè? Weet je wel? Nou, dat is eigenlijk wel zo, hè. Wat, wat, stel je voor, als er geen liefde zou zijn... dan ja. hadden we bijna geen muziek, zeg. En dan praten we niet meer met elkaar, hè. Ook dat nog. We don't talk anymore. Oh. Cliff Richard. We don't talk anymore. Nou, dat geldt zeker niet voor Dolly en, uh, en mijzelf, want uh, Dolly, wij praten nog voldoende met elkaar, toch? Veel te graag ook. <laughs> en in elk geval op de radio, daar bent u getuige van, luisteraars. En, ja. en blijf luisteren tot twee uur, hè, want er komt nog veel meer leuks voorbij natuurlijk. Absoluut. Ja, hele leuke uh, dingen. Onder andere gaan we het hebben, Dolly, over Vincent van Gogh. Ga je me weer een oor aan naaien? Nee, nee, nee. Oh, <laughs> ook een hele goeie. Wat ben je uit te vanmiddag? Ik heb lekker ja. geslapen. Ja. Hé, hey, maar Vincent van Gogh is bezongen door ene meneer Don McLean... en daar heb jij weer iets over te vertellen. Jazeker. want uh, hip, hip, hoera, Don McLean is jarig vandaag. Langzaam. door die leven, leven langzaal Ja, nou dan gaan we nog wel een paar keer zingen vandaag, hoor. Want we hebben er heel wat die jarig zijn. En okay. ook uh, bekende, en ook een paar iets minder bekend. Maar niet minder goed, zeker niet. Uh, allemaal mooie nummers. Uh, in ieder geval, ja, Don McLean... Uh, in New York geboren op 2 oktober 1945... en zoals u allemaal ongetwijfeld zult weten... is het een Amerikaanse singer-songwriter... die vooral bekend geworden is door het nummer American Pie uit 1971. En uh, Don McLean die maakte de Iona Preparatory School af in 1963... En hij stopte met zijn studie aan de Villanova University na vier maanden. En later ging hij naar de avondschool... waar hij een bachelorgraad haalde voor bestuurskunde in 1968. Hoe is mogelijk? Hè? Dat verwacht je niet bij zo iemand. hè? geleerde en, man. Ja, zeer geleerde man. Ja. En uh, met behulp van het New York State Council of Arts... kon McLean als zanger doorbreken bij het grote publiek. En hij leerde de kunst van optreden van zijn mentor Piet Sieger... Ik denk dat je het zo uitspreekt. Maar ja, goed, het bekendste nummer dus van Don McLean is American Pie. En uh, dat nummer dat gaat waarschijnlijk over de dood van Buddy Holly, Richie, van Richie Valens en de Big Bopper. Die tijdens een vliegtuigcrash op 3 februari 1959 om het leven kwamen. Maar nou, goed, die ga ik niet draaien. Die gaan nee, we nee. niet draaien. We gaan draaien een nummer wat een eerbetoon is aan Vincent van Gogh inderdaad. En ook bekend onder de titel van Story, Story Night, waar het nummer mee begint. Ja, Dolly, weet jij nou welk bekende Nederlandse artiest zijn carrière aan Don McLean heeft te danken? Ik zou het niet weten. Gerard Jolie. Is dat zo? Ja, die What deed crying? mee. In de sound... Ja, ja, oh yeah. Soundtick Show, hè? Over you. Met Henny Huisman ja. deed hij mee. Ja, dat is ook zo. Ja, en ja. dat nummer dat bracht hem dus uh, in de spotlights. En uh, vervolgens. Uh, dat je geloof ik dat, uh, maar dat, dat was overigens wel een koffer van Roy Orbison. Ja. ja. Oh. Hij, hij, hij, hij heeft het wel groot gemaakt, Don McLean, dat nummer. Maar hij maakte er een nummer één hit van. Maar het was eigenlijk van Roy Orbison. Nou, zal ik Gerrit Joling even bellen. Gerrit, het was toch niet... Uh, Don, McLean, Don hoor. McLean, hoor. Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. Het nee. was toch Roy Orbison. <laughs> en zo komen we er allemaal achter. Uh, dankzij onze Dolly Tempierik, die u uitleg gaf over Vincent...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 We zijn kwart over twaalf geweest, we gaan gauw naar de drie in één. Vandaag, Dolly, het ja. onderwerp is dansen. Oh, nou daar zul je genoeg liedjes van gevonden ja. hebben, denk ik, toch? Da dancing, hè? is wel een goede voor jou. Ja, we nog niet gaan. Gehad. laten we het even ja. samen even een dansje maken. Ja, ja, ja, doe de klumpjes maar vast dan. Uh. Zo is dat. Maar dat Zo, geeft ja. ons de gelegenheid om even te genieten van ons heerlijk bakje... Uh, uh, Troost. <laughs> ja. Daar komt hij. AIM AIM Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, Charles is zo stipte. Half twee, of half één is half één. Daar gaan we beginnen. Ik denk dat hij straks nog wel eventjes vertelt... wie die allemaal heeft laten horen tijdens de 3 in 1 die in het teken stond van dansen. Goed, uh, het nieuws van 2 oktober 2017... Er uh, wordt voor de artusklas, dat is een uh, mini-dierentuin in Haarlem... aan de Delftlaan, een fruitsponsor gezocht. Want de huidige fruitsponsor, die uh, moet ermee stoppen helaas. En uh, wat deed die fruitsponsor nou? nou die uh, bracht iedere zaterdag groenten en fruit. En wel van goede kwaliteit. Want uh, ze hebben natuurlijk vergunningen daar die, uh, uh, voor de dieren. En daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden... Dus men is op zoek naar een sponsor. die op zaterdag groente en fruit voor de dieren zou kunnen komen brengen. Omdat zelf ophalen ook weer moeilijk wordt. En uh, ja, sponsoring is natuurlijk altijd welkom bij deze dierentuin. die heel gezellig is en veel bezoekers heeft. En ook tot nu toe bijna jaarlijks niet alleen genomineerd. maar ook uh, winnaar is uh, in de categorie Kleine Dierentuinen in Nederland. En. Uh, eens even kijken, daartegenover staat naamsvermelding van die sponsoren op de website, op het terrein en de social media. Neemt u contact op uh, met De ArtistKlas en die kunt u vinden via het internet. Een auto met daarin een gezin met twee kinderen is zondagavond op de kop beland... op het kruispunt van de Orionweg met de Steenbokstraat in Haarlem-Noord. Ook een ander voertuig met drie inzittenden raakte betrokken bij het ongeval. In de wagen die op zijn dak tot stilstand kwam zat een gezin met twee kleine kinderen. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden opgeroepen om hulp te bieden... en gelukkig konden de inzittenden vrij snel hun voertuig verlaten... Het gezin is uitvoerig door ambulancepersoneel gecontroleerd en gelukkig konden ze alle plaatse worden behandeld. Na een behandeling heeft de ambulance ze thuis afgezet en het opgeroepen traumateam hoefde dan ook niet in actie te komen. Door het ongeval was het kruispunt lange tijd afgesloten voor verkeer.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 De voor buurtbewoners onbekende auto heeft maanden in de straat geparkeerd gestaan. En omdat de verzekering de benadeelde reeds heeft uitgekeerd, zal het voertuig ter beschikking worden gesteld aan de verzekeringsmaatschappij. <lacht> nou sorry dat ik even grinnikte, maar het klonk een beetje raar, hè? Dat ter beschikking stellen. hè? Ja, normaal. Ja, normaal van normaal de regering, hè? Ja. Ja, of, of, of met als je overleden bent, dat je je lichaam ter beschikking aan de wetenschap. Maar ah, deze, ja. Die, ja, nou ja, goed. Sorry, mijn excuus hoor, dat ik even moest grinneken. Goed, op 26 september heeft de oudere partij Zandvoort per e-mail... een mailing gestuurd naar een onbekend aantal inwoners van Zandvoort. De gemeente Zandvoort heeft daarop een aantal meldingen ontvangen van inwoners die naar aanleiding van een tekst onderaan de mailing in de veronderstelling waren dat de gemeente e-mailadressen had verstrekt. En dat is niet waar. De gemeente verklaart dat zij nooit heeft meegewerkt en ook nooit zal meewerken in welke zin dan ook aan uitingen van politieke partijen. Het is dan ook de gemeente niet duidelijk hoe de mailinglist van deze bewuste mailing tot stand is gekomen of uit welke bronnen is geput. Vanaf 1 oktober kunnen goede doelen en sportverenigingen die zich inzetten voor het bevorderen van het milieu en de welzijn van de mens een subsidieaanvraag indienen bij het Meerlandenfonds... De inschrijving sluit op 1 november. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro... en voor verenigingen, die kunnen ook sportverenigingen zijn... is het maximaal 1.000 euro. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 7 december 2017... en informatie hierover kunt u vinden op de gemeentesite van Zandvoort. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we verder naar het weerbericht. Ja, ik ben mijn weerbericht kwijt. Zal ik jou dat vertellen? Uh, ik het, ik, nou, als je, als je de regen kwijt bent, die uh, heeft de zon ook. Oh dan... nee, nee, daar is die, daar is die. Hij stond nog in mijn e-mail. Komt-ie. Uh, het is op deze maandag wisselend bewolkt met kans op een bui.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 is er ook kans op wat regen of enkele buien. De wind waait woensdag uit het zuidwesten... en de overige dagen deze week uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt gemiddeld naar een graad of 15. En dan was dit het weerbericht, verzorgd door Rico Schreuder.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 That walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her. We gaan niet alles verraaien, Dolly, waardoor jij <laughs> Ja. Nou, we hebben nog een liedje voor de Sidekick, maar die komt straks. En ja. mensen die dit nou, dat aanloop hier nou hebben gehoord, ja, ja. die weten wat het is. Niet verder verklappen, hoor, mensen. Niet verder zeggen, dan vind ik niet Nee, nog niet verraaien. <laughs> niet verraaien. Iedereen die het nog niet weet, die... Uh, hè? Dat is nog wel verrassing. <coughs> hey, jij hebt nog een jarige vandaag? Jazeker. Uh, ja. En de sting is. Ja, dat is Sting, maar dan ga ik eventjes mijn informatie erbij, want ik moet mijn huiswerk natuurlijk. Ja, Sting, Sting is jarig vandaag. Hij is geboren in Newcastle op 2 oktober 1951. In, in Newcastle, echt waar? Ja. Oh, ik dacht hij ja, Amerikaan was, joh. Hoe komen Sting, ze? nee, Sting is een Engelsman. Oh, ja? oh. Oh, dan, heb ik, dan heb ik misschien wel langs huis gelopen, want ik ben met zo'n ferry vanuit Uymuiden. Ja, naar New Newcastle gegaan. Ja. ja, Newcastle upon Tyne. Dat ligt tegen Newcastle aan. Dus ah, niet in de stad, maar uh, uh, in de wijk daarnaast okay. is hij geboren. Ja. En uh, dan had je moeten zoeken, niet naar uh, meneer Sting, naar nee. het naambordje. Nee. Maar als je dan door zijn straat had gelopen, had je moeten zoeken naar Gordon Matthew Thomas Summer. Samner, Samner, sorry. Summer. Dus naar meneer Samner, want dat is eigenlijk zijn naam. Oké. Okay. En um, wist jij ook trouwens dat hij commandeur is in de Orde van het Britse Rijk? Nou, ja, dat ben ik ook. Dus, maar, ja, maar, maar jij ook? Ja, niets, ja, ja, ja, jij pocht daar ook niet mee. Ja, nee, je blijft <laughs> gewoon Charles. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, in ieder geval, Sting die brak voor het grote publiek door met de band De Police. Ja. En uh, midden jaren tachtig ging hij uh, verder als soloartiest. En. Uh, daar versmolt hij invloeden van, van, van jazz, klassieke muziek... en wereldmuziek in zijn eigen nummers. Zijn teksten zijn literair en, en bevatten echt wel betekenisvolle boodschappen. Dat vind ik toch wel mooi aan die man, hoor. Mm -hmm. en, uh, ja, zijn muziek wordt dus ook door velen gezien als literaire, intelligente rock. En zijn critici, critici vinden zijn werk vaak pretentieus. Ja. Nou, hij is nog steeds uh, actief hè, natuurlijk als uh, artiest... Ja, nee. ik zag hem laatst, want ik ben natuurlijk een natuurliefhebber. Ja. Ik zag hem door de velden van goud zag ik hem zwerven. Ah. En dan ging hij ook over zingen. Ja? The Fields, Laat eens horen. De Fields of Gold. <laughs> ja, want ik heb, ik heb een nummer van zijn solo... Uh, uh, ja. carrière uh, uh, genomen. Want ik had natuurlijk net zo goed ook het nummer van de police. police uh, ja, uh, ja. Maar oh ja, ik, ja het af... hij, hij is jarig. Daar heb ik doen. de afgelopen maanden al zo vaak mee te maken gehad. Met de police, ja. <laughs> We hebben nou eens wat anders. Ja. Ja. <laughs> Stink. krachtig nummer dit. Ja. Happy birthday. dit keer door Sting ook bekend uh, geworden. Door Eva Cassidy. Die dit ook op een uh, onnavolgbare wijze heeft vertolkt. Maar deze was ook heel mooi. En dat deden we niet zomaar, Dolly. Want uh, Sting was jarig vandaag. Hij is jarig vandaag. Hij is jarig ja, vandaag. De en hele twaalf uur. <laughs> jij je hebt, je hebt, hebt net gebeld en je hebt voor hem gezongen. Hè? Ja. Ja ja ja. Ja, vond hij heel leuk. Ja, he, hij leuk. ja, ja. We, werden, we mochten nog langskomen om uh, ja, ja, mee te doen met de high tea, maar ja. ik ja, we redden het niet vandaag. Ja, toch een oud adres van in Newcastle, maar die boot is ook ja. al weg, die gaat Ja, die is al ochtend. weg. Ja, ja ja ja Nee, die gaat uh, nee, wat zeg ik nou, die komt zorgens aan. Hier. Ja. ja gaat, maar hij gaat pas om 7 uur het. weer weg, 6 dus, ja, ja. uur. Oh 6 ja, uur. Ja, Oké. Okay. Je moet de boel niet in de maat. Ja, zeven uur Engelse tijd. denken die mensen allemaal, we gaan om zeven uur. Dan komen ze aan om om kwart voor zes dan zijn ze te laat om aan boord te gaan. Ja, ja, ja. kan je niet ja, maken, ja, ja, toch? Ja, ja, die, ja, wel ja, last ja mee. helaas. Kan ja, hem wel nou, last ja, mee. Nee, ik kan er niks aan doen, jongen. Het loopt nog eenmaal zo. Maar je hebt ook ja. nog iemand die, was, uh, ja, die is helaas overleden, toch? Die is vandaag, uh, die heeft vandaag zijn sterfdag. Ook weer een artiest in het licht. En een artiest die eigenlijk heel erg onbekend is bij het grote publiek, terwijl hij nummers heeft geschreven, liedjes heeft geschreven, die weer wereldberoemd zijn, werkelijk waar. Dus ik vind eigenlijk dat we aan deze man wel degelijk aandacht moeten besteden. En dan heb ik het over Gene Autry. En uh, Gene Autry is overleden op 2 oktober 1998 in Los Angeles. Hij was geboren in Texas op 29 september 1907. En het was een Amerikaanse countryzanger en acteur. Nou, waar is hij nou? Waar, wat, welke hits heeft hij nou gescoord? En uh, hou je vast, dat is deep in the Heart of Texas... Maar het nummer wat heel erg bekend is natuurlijk... Blueberry Hill, dat is een nummer naar zijn hand. Dat is dus later gekofferd door Glenn Miller... en Louis Armstrong, Vets Domino, Elvis Presley zelfs ook. En hij staat ook heel erg bekend om zijn kerstnummers... die we allemaal mee kunnen zingen. Zoals Rudolph the Red-Nosed Reindeer... en Here Comes, Comes Santa Claus. En dan een andere, die is iets minder bekend. Dat was Frosty the Snowman. Nou, Autry was daarnaast betrokken bij Rodeo en hij bezat aandelen in Rodeo gerelateerde bedrijven. En ook was hij mede oprichter en tijdelijk eigenaar van het platenlabel Challenge Records. Nou, uh, om nu een kerstnummer een te gaan draaien vind ik nog even te vroeg. Ook al liggen de schappen alweer vol met ballen en pieken en slingers. Uh, ik heb een heel leuk country nummer van hem gevonden, Charles. En ik hoop dat de mensen het ook leuk vinden. Ik vind hem schattig. Het nummer heet Buttons Boos. En uh, daar gaan we even naar luisteren van Jim Altry. East is east and west is west and the wrong one I have chosen. Let's go where you'll keep on wearing Those frills and flowers and buttons and bows Rings and things and buttons and bows Don't bury me on the lone prairie Take me where the seam grows Let's move down to some big town Where they love a gal by the cut of her clothes And you'll stand out in buttons and bows I love you in buckskin, our skirts that you've homespun But I love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun My bones denounce, the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes Let's flamoose where the gals keep using those silks and satins and linen that shows And you're all mine in buttons and bows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 Give me eastern trimming where women are women in high silk holes and pick clothes. And French perfume that rocks the room. And you're all mine in buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows. Ja, wat leuk, Dolly. Lief, hè? Wat een goeie, Keus van jou weer. <laughs> ik ik vond het, het zo'n schattig nummer. Ik denk dat ja. moeten de mensen horen. Ja. En niet alleen vandaag, telkens weer toch? Ja, telkens weer. Om de vijf minuten wat mij betreft, ja. om ieder nummer. Maar dat telkens weer, want ik, ik, ik heb het jou al verteld. En ja. Ik heb het ook op Facebook ja. al gezet. Gisteravond, Vertel het maar eventjes uh, aan de luisteraars ja, en de kijkers. Gisteravond, luisteraars, op? ik schaam me ja. die. Maar ik was bij de concurrent wat radio betreft. Ja, mooie stem. Radio Beverkwijk. <laughs> waar ik uh, eens in de veertien dagen nu uh, ben gestrikt... om daar techniek te doen voor het programma. Bekijk het maar. En Dat wordt gepresenteerd door Maus Granaat. En Maus, ja, die kent ook heel Nederland... Uh, wat de artiestenwereld betreft. En die, die slaagt erin om elke week een bekende Nederlander... Uh, binnen de studiomuren van Radio Beverwijk te krijgen. Hij heeft al Simone Kleinsma... destijds met haar man toen hij nog leefde, uh, gehad. En hij heeft, uh, nou ja... Mensen die er al lang niet meer zijn. Zoals Benny Nijman, Sandra Remer, Ze waren allemaal in Beverwijk. En gisteravond was daar Ruud Bos. Nou, van de mensen... Durfde uh... die wel? <laughs> Hoezo? Nou, als ik het ja. rijtje oh, zo hoor, loopt ja. het niet zo lekker af met die gasten. <laughs> nou ja. Oh, dan mag ik ook wel laten kijken. Daar ga, ga ik er maar niet meer naartoe. Nee, doe maar niet op, Blijf wel lekker veilig bij ons. <laughs> Mekse watertechniek. Nee, maar die Ruud Bos. Ja. Ja. Ruud Bos, ja, geweldig. Dat is dus de schrijver van het liedje Telkens Weer. En dat kennen de mensen vast. Want dat wordt natuurlijk door Wilco Albert... die als uh, geen ander gezongen komt. uit rode scene, die film. Ja. Uh, Ruud had eerst... Uh, nee... Uh, eerst was er de muziek gecomponeerd door Ruud Bos. Ja. En later is daar een, een tekst op gemaakt. Zo is het. Meestal gaat het andersom. Meestal krijgt hij de tekst en dan maakt hij daar muziek bij. Ja. Vertelde hij gisteravond in de uitzending. Maar dit, in dit geval had hij dus eerst. Uh, heeft hij eerst muziek gemaakt. En, en is er daarna een tekst op uh, gemaakt, op zijn muziek. Maar Ruud Bos heeft niet alleen uh, uh, telkens weer geschreven, hij heeft uh, voor tal van, van uh, tv series en voor film en noem alles maar op. De hij Efteling? Meer dan 1500 liedjes heeft hij geschreven. En de Efteling? Ja, de Efteling. Ja. Als u daar in zo'n transactie als de Villa Volta of de Droom. Droomvoling... Attractie bedoel je? Ja, wat zei ik dan? Een transactie? <laughs> zei ik dat? Ja. Nou ja. Ja, goed. Het is, het is ook een soort transactie. Ja, ja, je, ja. Eerst, ja, je, betaalt, je betaalt eerst de patintjes ja. en de keine, dan krijg je maar ja. elfjes. <laughs> Zo gaat het. Ja. Nee, maar maar ja. hij heeft dus ook uh, de muziek. Hij, hij vertelde dan, dan uh, toen die uh, attracties, en uh, geen transacties, attracties in, ja. in uh, voorbereiding waren, tekeningen... Ja. Uh, ook tijdens de, de bouw daarvan werd hij dus uh, regelmatig uitgenodigd... op de Efteling om te kijken wat, wat er allemaal gebeurde... en wat er mm -hmm. zo'n attractie dan uiteindelijk zou, uh, zou uitbeelden... en wat voor gevoel je daarbij moest, uh, moest hebben. Ja. En ja, niets is zo belangrijk uh, als muziek en gevoel, hè? Dat, nou. dat, dat weet je? Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat, dat hoort toch bij elkaar? Dat, dat, dat hoort bij me, want, ja, want uh, Zonder gevoel kan je geen goed nummer maken. Niets, en, nee, maar op, op begrafenissen bijvoorbeeld. Niet zelden worden mensen... Uh, uh, ik ga niet aan het huilen door de, door, door de overleden, maar gewoon door de muziek. Door de muziek. muziek. Ja, ja, ja, Klopt. En zou ja. je daar, zou je daar een hoenpapa nummer draaien op zijn begrafenis, is dus het hele effect van zijn uitvaart weg? Nou, ja, dat ligt eraan wie er in de kist ligt. Ja. Ja, ja, ja, als het een feestnummer was, waarom niet? Als het, ja. als het een IS er is of zo, dan is het goed. Het feest kan beginnen, want hij is binnen. Ja. Zet de stoelen maar aan de kant. Ja. <laughs> oh, kan... Maar goed, je ja. moet opschieten. Want direct is het, 12 uur, ja, 1 uur, ga, dan is dat, je nummer vind, weg. Nou ja, ik ga straks telkens weer voor uw draaien, draaienluisteraars. Maar dat doe ik dan na de klok van 1 uur. Ja, want Ik, vind ik, ik, anders. ik vind het anders, Ja, na, na het cabaret, hè? Ja, na ja. het cabaret. Daar ga ja. jij nog voor zorgen. Hè, geloof ik. Hè. Purper. Ja, het, ja. purper, purper. Ja, ja, ja, Purper. Ja, Oh, Ik heb uh, zoiets leuks ontdekt van Purper. Dat was oh. echt uh, heel, heel grappig. Okay. Ja. Nou, dan gaan we er met een instrumentaaltje uit. Uh, het eerste uur van CFM uh, luisteraars. Tot straks. Tot zo.